Talks like you. All the milk. Voordat we zo meteen van uh, Albert-Jan te horen krijgen wat we allemaal precies gaan doen... kan ik in ieder geval zeggen, twee uur van uh, zoveel op zaterdag... staat in het teken van treintjes en van Haring. Ja, echt waar. You're the train and the drops of Jupiter. Als eerste naar het nieuws en weer van drie uur. Welkom terug bij dit programma met daarin de volgende onderwerpen. Uh, ja, ze gaf het al aan, uh, uh, Rob. Uh, kwart voor vier gaan we schakelen met de Haringproeverij die uh, Patrick Berg organiseert... Aan de Watstraat 2. En uh, daar mogen de, de gasten mogen dan uh, in ieder geval uh, haring gaan proeven. En uh, die beoordelen. En uh, de beste haring zal dan wellicht in, de, in de, zijn kraam terug te vinden nou, zijn. Nou, dat is zeker. Dat weet ik wel zeker. Hè? Daar, ja. gaat ja, daar gaat hij voor kiezen. Daar gaat hij voor kiezen. En ook voor de kleintjes uh, zijn er van allerlei activiteiten. Meer daarover uh, live om kwart voor vier. Want dan is Maurice Mulder uh, van ons. Onze verslaggever is daar ter plaatse. En die zal uh, Patrick Berg het een en het ander gaan vragen over de haring... en de kwaliteit van de haring en wat al niet meer ter sprake komt. Dat allemaal rond de klok van kwart voor vier. En dat doet hij samen met Sander. En samen met Sander. Dus goed, dat om kwart voor vier. Kwart over drie gaan we schakelen naar Haarlem... want het is vandaag, uh, uh, laten we zeggen, 175 jaar spoor in Nederland. En daar is van ons uh, onze treinspecialist Ruud Jansen aanwezig... want die heeft uh, reeds een, een rit gemaakt met uh, de bollen... De Blokkendoos uit 1927. En een replica van de Hondenkop uit 1950. En die rijdt tussen Haarlem en Amsterdam. Juist. En hij gaat ons er alles over vertellen. Dan heeft hij de trein, we hebben de foto's inmiddels al ontvangen. Dus ik ben erg benieuwd wat hij ons daarover kan gaan vertellen. Dat allemaal om kwart over drie. Uiteraard rond de klok van half vier. Het vaste item, de evenementenagenda. En luisteraars, houdt uw pen en papier bij de hand. Want uh, niet, uh, dit weekend zijn al de nodige activiteiten. Maar volgende week zou Zandvoort eigenlijk wel uit zijn vroege kunnen knappen van de activiteiten. Dat allemaal meer rond de klok van half vier. En natuurlijk veel muziek. Ja, we blijven een beetje in de treinen. We gaan naar de loco, de loco, loco. de locomotief. Hier is uh, locomotion OMD. Dat was de single van OMD en de locomotion. Hier is Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, langs de Pente de Use, I can't wait no more, yeah, no way, oh I can't wait no more, yeah, no way, oh she a girl over me, I said it, 'cause you know, say me not bet it, she uh. a tell her nothing bet it, uh. time when we get it, uh. it's gonna be alright. Dat was Enrique Iglesias en bij Landoel. Ja, als het goed is hebben wij verbinding met Haarlem. Goedemiddag Ruud, welkom. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent vandaag bij uh, 175 jaar uh, treinen en spoor. Ja, dat klopt. En uh, wat heb je zo al, uh, al 175 jaar spoor in Nederland... Wat, uh, houdt, het, ja. wat houdt dat in principe? Nou, in, uh, vandaag, precies 175 jaar geleden, reed de eerste trein in Nederland, de Arend, Die reed van Amsterdam naar Haarlem toe. En dat wordt dus vandaag uh, herdacht hier in Haarlem en in Amsterdam. En uh, nou, we lopen al vanaf vanmorgen half elf te jokken. Dus uh, we hebben de pastalpoten nu, maar uh, het is geweldig. Uh, we hebben inmiddels al een wat foto's uh, uh, van jullie mogen bewonderen. Jullie hebben in, in, de, in, in de blokkendoos gezeten. Ja, nou, we zijn eerst vanmorgen naar de, de werkplaats geweest, de, de net train. Dat is dus die ga die trein allemaal opgeknapt en gerepareerd en worden. Dat was al vreselijk interessant. We hebben hele mooie dingen gezien. En uh, daarna zijn we inderdaad met een historisch. Nee, met een historische bus heen gegaan. Ook weer met een hele oude historische bus terug naar het station. En uh, toen zijn we inderdaad met de oudste elektrische trein van Nederland naar Amsterdam gereden. Dat is de Blokkendoos, 1928. En uh, nu zijn we net terug met, met de hondenkop uit, 19, uit 1954. Uh, die Blokkendoos, uh, uh, hoe, hoe zag, hoe zag zo'n treincompartiment er tegen die, in die tijd uit? Nou, je had toen drie klassen in de trein. Dat was de eerste, de tweede en de derde klas. De eerste klas was plus, de tweede klas was uh, leer. En de derde klas was houten banken. Daar dus zat je een op houten banken. En daar zaten wij dus. Het was geweldig om dat te zien. Echt helemaal geweldig om dat, eh, om dat mee te maken. Echt alles van hout. Mooi afgewerkt. Met, met prachtige koperen leuningen en zo. En dat was van derde klas nou. Hoor. Het is bijna nog luxe dan de tweede klas van nu. Weet jij, dit zullen ongetwijfeld vrijwilligers zijn, maar wie onderhoudt nou zo'n blokkendoos in die oude, die nou, antieke treinen? Nou, dat, dat ligt allemaal onder auspiciën van het Spoorwegmuseum. Alle treinen die vandaag rijden zijn allemaal eigendom van het Spoorwegmuseum, dus die zijn daar ook verantwoordelijk voor. En daarnaast is er in Nederland nog een stichting dat heet, die heet Stibans. Dat is een uh, uh, ja, stichting van uh, voormalig. Uh, uh, materieel op het uh, Nederlandse spoor. En dat, dat is een stichting die zich er ook erg mee bezig houdt. Nou, uh, nou ben je, voor de luisteraars die het echt niet weten, maar die weten het eigenlijk wel. Uh, jij bent onze presentator van ZFM Lunch. Maar ik hoor jou ja. regelmatig klagen over uh, de treinen. Ja, nou ja, kijk. De, de treinen van toen zijn de treinen van toen, van, toen, van nu niet. <laughs> Vroeg, vroeger jaar jaar alleen al alles op tijd. <laughs> ja, toen had je er nog maar één. <laughs> Ja, daarom, dan was het ook niet zo druk. Nou, het valt best mee, maar kijk, het is natuurlijk gewoon vervelend als je vier keer in de week met met open maat, bijvoorbeeld, met bijvoorbeeld naar Zandvoort moet. Dat het van de, van de vier keer, twee keer misgaat, omdat er dan weer een niet uitvalt of iets gepraagd is. En ja, dit kan je wel zeggen, dat is nostalgisch gekletst. Dat kwam vroeger niet voor. Nee, dat kwam vroeger ook niet voor, omdat het allemaal beter onderhouden werd. En de laatste tijd is er, vooral op het spoor, toch wel sprake van behoorlijk wat achterstallig onderhoud. Waardoor het dus gewoon regelmatig het een en ander fout loopt. Wissels die het niet doen, eh, stroomuitval, zijnen die wegvallen, je noemt het allemaal maar op. En het, het, het, het nadeel van nu is natuurlijk dat het nu twee bedrijven zijn die erom gaan. Eh, ProRail is degene die het moet, moet organiseren, allemaal. En NS huurt dus die, die rails die rijdt er alleen maar op. Dus je kunt het eigenlijk... en is nog niet eens zo eens verwijten. Want die doen hun stinkende best... dat wel. Maar jij bent nu echt een dag... down memory lane... wat betreft treinen. Maar uh, hoe is de publieke belangstelling? Uh? Nou, die is heel erg groot. Want het is stampend druk... hier op Aberdeen station, En we waren vanmorgen... straks uh, een uurtje geleden... waren we even in Amsterdam. En daar was het ook echt... Ram en ramvol. En dat is dus hartstikke leuk, want we zijn bijvoorbeeld ook in de, in de koninklijke wachtkamer geweest. En op Amsterdam Centraal, mag je niet zomaar in. Maar die is dus voor vandaag uh, is die, uh, is die opengesteld. Nou, dat is geweldig om dat te zien, hoe de, hoe de koning daar. Ja, kortstondige rondleiding, maar dat is zo mooi als je dat ziet, hoe dat uh, in 1884 ontwikkeld is door de meneer uh, Kuipers, dat Centraal Station. Dat is natuurlijk geweldig om dat te zien. Ja, zeker als je dan op zo'n dag ook nog een keer uh, de koninklijke wachtruimtes kan, uh, kan, kan bekijken. Ja, en, en de eerste locomotief uh, van Nederland, een replica dan, want het origineel bestaat er niet meer. Maar ze hebben dus een replica gemaakt van de eerste uh, locomotief die in Nederland gereden heeft. En die staat dus nu opgesteld voor het Centraal Station in Amsterdam. En dat, die staat daar vanavond ook nog, want ik heb het idee dat ze daar een feestje omheen gaan bouwen. Met muziek en uh, al dat soort dingen. Want ze waren tenminste een PA-systeem aan het opbouwen. Dus er zal wel het nodige gebeuren kan houden. Oké, okay, dus het programma dat loopt nog door. Heb jij nog plannen ja. voor vanmiddag? Nee, de kroeg en een biertje pakken. Ja. <laughs> Net als jij om vijf uur. Hartstikke goed. Hey, doe de groetjes okay. aan Angela. Bedankt voor, uh, namens de luisteraars voor dit uh, live verslag uh, vanaf 175 jaar spoor in Nederland. En uh, we wensen ja, we wens je vanuit de studio nog heel veel plezier. En een prettige uitzending. Een hele plezierige middag, uh, Ruud. En ik heb een plaat voor je uitgekozen. Hier is Albert Hemmens, I'm a train. Hoe vind jij die dan? <laughs> <Ja, geloof. laughs> Oké, okay. hey, Fab he. City, me, I'm a train on a track. I'm a train, I'm a train, I'm a train, train, yeah. Look at me, got a load on my back. I'm a train, I'm a train, I'm a, -a train, yeah.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 She grew up, and she married a man. She. Gave. Hoe ze deze muziek, noem maar wat, Jan. Uh, dat ga je me nu uitleggen. Classic soft rock. Zo. Ja. We gingen heel veel jaren terug in de tijd... met de singel van Andrew Gold en The Lonely Boy. Het is inmiddels half vier geweest. Tijd voor de evenementagenda. Ik ga er weer lekker voor zitten. Ga jij er maar even rustig voor zitten. En luisteraars, pak uw pen en papier... want er zijn weer de nodige evenementen in en rondom zand... voor dit weekend en met name ook komend weekend... die uw aandacht verdienen. Laten we beginnen even met wat momenteel op het Gasthuisplein aan de hand is. Daar is nog steeds de Jutters Kofferbakmarkt en die duurt tot 4 uur. Dus als u nog iets op de kop wilt tikken, dan zou ik zeggen... spoed u naar het Gasthuisplein, want tot 4 uur is daar nog de Jutters Kofferbakmarkt. Het is al zo erg, luisteraars, dat Rob Harms gewoon naar de kantine gaat... terwijl ik de evenementenagenda doe. Goed, dat was het eerste evenement. Dan vanavond Ierse avond. En dan heb ik het over Café Koper aan het kerkplein nummertje 6. En dat is St. Patrick's Day gemist. Café Koper gaat het nog even goed overdoen. Met de ware Ierse avond vanavond. En dat begint allemaal om 8 uur. En uh, u bent daar van harte welkom. Meer informatie over deze Ierse avond. En uiteraard met Ierse pints en Ierse muziek. Een hele gezellige avond vanavond in Café Koper. Meer informatie kunt u vinden op www.cafekoper.nl www.cafekoper.nl En klassiek liefhebbers, u zult het ongetwijfeld al vernomen hebben... Classic Concerts morgen. Prinses Christina Concours. Een prachtig programma. En dat speelt zich allemaal af in de protestantse kerk. En dat begint om drie uur. Om half drie gaat de kerk open. Meer informatie over het prachtige programma wat er morgen is kunt u vinden op www.classicconcerts.nl. www.classicconcerts.nl. De entree is 5 euro. Nogmaals, Protestantse Kerk, Poststraat 1. Morgen vanaf 3 uur. Het, de laureaten van het prinses Christina Concours live in Zandvoort. Dan gaan we naar 22 september. Dan is het weer tijd voor de Special Amazing Monday Dinner. En dan heb ik het over Strandtent Ayuma. Strandafgang Zuiderduin nummer 2. Meer informatie over deze special Amazing Monday kunt u vinden op www.ayuma.nl. www.ayuma.nl en dat begint allemaal om 7 uur. De entree is 45 euro per persoon, maar wat u daarvoor krijgt kunt u allemaal terugvinden op de website van Ayuma. Dan gaan we naar Red Carpet Bingo en dan hebben we het over 24 september en dan vindt plaats aan Meijer aan de Zee. Red Carpet Bingo is een hippe bingo-show voor ladies only... met exclusieve prijzen en boordevol gezelligheid. Dus dames, uh, 24 september haast u naar Meijer aan zee. Red Carpet Bingo. Het is 30 euro per persoon, inclusief 5 bingo-kaarten. Meer informatie kunt u vinden op www.redcarpetbingo.nl. Www en de liefhebbers van filmclub Simon van Kolm weten het natuurlijk al. Aanstaande woensdag is het weer zover om half acht... in het Circus Zandvoort Gasthuisplein nummer 5. De filmclub Simon van Kolm presenteert. Meer informatie kunt u vinden op de website www.circuszandvoort.nl. www.circuszandvoort.nl Dan gaan we naar het museumpodium. En dan hebben we het over 26 september. En het begint om half negen s avonds En daarvoor moet u zijn... In het Zandvoortsmuseum aan de Swaluweestraat nummer 1. Van de Franse chansons naar het Nederlands lied. Met af en toe een vleugje Engels. Liedjes van Ede Piaf, Tsas en Ramse Shafi. Geniet, luister, zing mee en laat je meenemen in de wereld van chanté. Nogmaals, Zandvoortsmuseum, heerlijke Franse muziek. Chansons vanaf half negen. Kaarten verkrijgbaar bij www.museumapenstaatje uh, www zandvoort.nl. En dat begint allemaal om half negen op 26 september. Een aanrader voor de liefhebbers van het chanson. Dan is het uh, 26 september is het weer tijd voor smartlappen en levensliederen zingen. Zing mee uit volle borst in het kleine café aan het kerkplein. Van aan het strand stil en verlaten. Via Papei loopt toch niet zo snel tot zeeman laat dat dromen. Dan hebben we het uiteraard over Café Koper, kerkplein nummertje 6. Deze 26 september, smartlappen en levensliederen zingen. Het begint allemaal om 9 uur s'avonds tot in de kleine uurtjes. Café Koper, kerkplein nummer 6. Meer informatie kunt u vinden op de website www.cafekoper.nl www en er is ook weer een feest, ja, een eindfeest op het strand. En dan heb ik het over het eindfeest van de spot 2014. Op zaterdag 27 september om 8 uur s avonds is het zover. Het eindfeest van de spot 2014. Met het thema Retro Suite mag je helemaal los. En dan hebben we het natuurlijk over de spot strandafgang 23. En dan begint het dan om 8 uur s'avonds deze 27e september. Het eindfeest van de spot. Dan hebben we ook het stad en Dorm dorpomroepersconcours. En dan heb ik het over 27 september. Diverse omroepers uit binnen- en buitenland komen deze dag naar Zandvoort... om hun boodschap luidkeels aan het publiek kenbaar te maken. Alle omroepers komen tweemaal in actie. Starten met de eerste verplichte roep... waarbij over een door de organisatie opgedragen onderwerp moet worden geroepen. Na de pauze volgt een tweede roep. In deze zogenaamde vrije roep hebben de omroepers de vrije keuze van onderwerp... en prijzen de omroepers veelal hun eigen stad of dorp de hemel in. En dat speelt zich allemaal af rond het Kerkplein op 27 september... en dat begint om 12 uur middags en duurt tot half vijf. Nou, u, u, u komt er niet omheen. Natuurlijk volgend weekend het DTM raceweekend. En racefans kunnen met veel plezier de agenda pakken... en deze datum vast in hun agenda zetten voor zover ze dat nog niet gedaan hebben... En het is niet het minste evenement. Het Duitse Tourwagen Masters op 27 en 28 september... op ons eigen circuitpark Zandvoort. Burgemeester van Straat 108. Voor het volledige programma verwijs ik u graag naar www.circuit-zandvoort.nl. www.circuit-zandvoort.nl En het begint eigenlijk al op vrijdagmiddag, maar dat is nu niet voor het publiek. Maar in ieder geval zaterdag en zondag. Volop Duits race. Geweld op het circuitpark Zandvoort. En natuurlijk, en u had het op het eerste uur al kunnen horen... Ton Ariens hij had het er al over. Op zaterdag 27 september staat het centrum van Zandvoort... natuurlijk helemaal in het teken van het Oktoberfest Zandvoort aan Zee. Nou, je hebt het in de eerste uur heeft erop al een, een voorproefje gegeven... van de band die daar uh, acte de présence gaat geven. En dat grote podium staat op het Raadhuisplein. En het uh, vangt allemaal om half negen aan. Dus Aan Derndels, braadworst Zenf... Uh, bier natuurlijk, in overvloed aanwezig op het Raadhuisplein... tijdens dit Oktoberfest. Ik zou zeggen, veel plezier en laat u meevoeren... in de Duitse sferen van het Oktoberfest. Met Anselthaler. Met Anseltaler. En dan, als u dan de volgende dag toch zegt... we moeten even een frisse neus halen... dan is het weer tijd voor de 10.000 stappen van Zandvoort. En dat uh, speelt zich allemaal af bij de Start is Anytime... de Oude Halt, Vondellaan, nummertje 2B... Meer informatie over deze 10.000 stappen wandeling kunt u vinden op www.zandvoort-actief.nl www.zandvoort-actief.nl En dan denkt u, dan bent u er. Nee, dan zijn we er nog niet. Want er is een strandexcursie van Parnassia. Op zondag uh, de 28 september lekker uitwaaien op het strand en op zoek gaan naar bijzondere schelpen, wieren en krabbetjes op het strand. Is dit iets voor, de, voor jou, kom dan op zondag 28 september... naar een spannende strandexcursie. En deze is speciaal bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar. En wordt het uiteraard georganiseerd door de IVN Zuid-Kennemerland. En al meer informatie kunt u vinden op wwwivn nl zuidkennemerland wwwivnnl zuidkennemerland Een heerlijke strandexcursie voor de jeugd tussen de 4 en de 10 jaar. En dan zijn we er natuurlijk nog niet, want ook op uh, 28e Shanti en Zeeliederen is het weer tijd. Chanties zijn werkliederen gezongen uit op, op zeilschepen. Het krachtige refrein werd door de bemanning luid gezongen, waardoor het schip op volle kracht vooruit ging. Zeeliederen zijn meer levensliederen onder, over vissersleed, zeemansleiden en vrouw en kind aan wal. Op diverse uh, podia in het centrum kunt u ze dan aanschouwen. Het Chanti en Zeeliederen Festival op 28 september. En het begint allemaal om half elf smorgens tot half zes. Meer informatie over dit Shanti en Zeeliederen Festival kunt u vinden op www.chantianzee.nl. www.shantiaanzee.nl En last but not least... Nog heb, meer! Hebt u trouwplannen? Jazeker. Hebben vele mensen dat. Meijers Trouwbeurs aan Zee.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 om hun wellicht strandtrouwdag te verwezenlijken. Dat allemaal in Meijers aan Zee op 28 september vanaf half twaalf s morgens. Meer informatie over dit evenement kunt u vinden op aan zee.nl. Ik zou zeggen, veel plezier! En vanaf drie uur kan je haring proeven in Zandvoort Nieuw-Noord. Van de CMM in Patrick Berg, die organiseert dat. En CFM is daar live bij. Onze verslaggevers Maurice Sander zijn daar ter plekke. En zo dadelijk over een tweetal platen, heren. Dan schakelen we live naar jullie over. Dankjewel, Albert-Jan. Voor de evenementen beginnen weer een hele lijst, hè? Poeh, poeh. En er zijn er nog mensen die zeggen dat er niks gebeurt. Ja, nou, wil je de evenementen blijven volgen? Download hem dan, de CFM Salford app. nacho salsa sombrero gato ne like a flower mm, Fades while she blows Oh, yeah And then she wipes the tears away Holding your hand someday like lovers do Oh, you hesitate another while Showing her mad mee te zingen, Albert-Jan. Nee, nu niet meer. Nee, nee, de microfoon staat open, dus eh, daar kijk je wel uit. Nou, als het raadje plaatje was geweest, dan was je met vlag en wimpel geslaagd. De Dank. radio's horen na, na, na, na. We gaan eens even naar Nieuw-Noord, de haringproeverij van uh, Petit Berg van uh, de Semimin. Vanmiddag om drie uur gestart en daar ter plekke Sander en Maurice. Goedemiddag Maurice, welkom in de uitzending. Goedemiddag Rob en goedemiddag Albert-Jan en luisteraars. Ik moet even weer naar de retour. Ja, ik sta hier inderdaad in de Watstraat in de Zandvoort Noord. In de Watstraat? Ja, in de Watstraat. Ja, met dubbel T. Oké. Okay. <laughs> nee, dit is voor de elfde keer dat Patrick Berg van de Zeemeer... een haringproeverij organiseert. Ik heb net even heel kort met hem gesproken. En uh, ik vind het wel een unieke actie. Want je hoort inderdaad hoor, van uh, wijnproeven. Wijn, Wijnproeverijen, uh, bierproeverijen, maar nooit van haringproeverijen. Oh, dus goed. dat doet hij hier voor de elfde keer. Maar hij heeft er ook. En een... ik ga hem even. Ga je gang? Zou je wat? Nee, ik zie niks. Oké, okay. ik ga even Patrick opzoeken voor je. Is dat een goeie? Blijkt ja, dat dus lijkt een me een goed plan. De gastheer van vanmiddag. De gastheer van vanmiddag inderdaad. Er zijn hier een hoop mensen aanwezig. Ik loop nu uh, binnen in de loods Er staan mensen in de wachtrij om uh, haring te proeven. We moeten even kijken waar ik erheen kan. Want we hebben uh, hier op dit moment uh, vier verschillende soorten haring. En iedereen krijgt een uh, mooie stembiljet om uh, uh, hun mening erop te geven. En. oh. Patrick. Hij loopt nu naar boven toe. Dan gaan we er gewoon. Ja, aan dat zou je, je net zien. Hè. <laughs> Waarom ook niet? Maar de bedoeling is dat mensen dan nee. de haring gaan kiezen die in de kraam te, te verkrijgen zijn. Sorry? Het is dus de bedoeling dat de mensen gaan stemmen op de beste haringen die dan later in de, in, in de, in de kraam te koop zijn? Ja, dat klopt. Hij heeft, uh, ja, wat ik net zei, vier verschillende soorten haring. En dan uh, kunnen we daar de beste van zoeken. En ik heb Patrick gevonden. Dag Patrick. Goedemiddag. Hey. Goedemiddag. Hey. Je bent weer uh, lekker druk hier in jouw loods. In je vernieuwde loods moet ik zeggen. Want er zijn weer een hoop mensen voor jouw 11e haringproeverij. Ja, het is wederom uh, uh, haringproeverij. Wat ik dus doe met zo'n dag uh, in september. Dan laat ik de mensen de keuze maken. Meebeslissen welke haring wij in de winter gaan verkopen. Ik heb dit jaar twee leveranciers. Een uh, voor mijn vaste leverancier. Die heb twee partijharingen neerge, neergezet. En ik heb nu ook... Uh, in het Algemeen Dagblad, de winnaar daarvan, met de haringtest... die heb ik ook uitgenodigd. En die vond het een uh, superleuk idee om er ook in deel te nemen. En ik denk, ja, ik was zelf nieuwsgierig... welke haring heeft nou gewonnen in het Algemeen Dagblad... en kan die op tegen mijn haring. Dus ik uh, laat nu mijn klanten ook die twee haringen proeven... van Simonus uit Scheveningen en van Atlantic in Hoek van Holland, van Vladingen. Die, uh, die twee partijen haringen, die staan dus... Uh, op, op deze locatie erbij. Maar het is niet alleen uh, de haringen zelf, denk ik aan. Want er is ook een manier je ze schoonmaakt en dat soort dingen. Hoe, hoe ga je die kwaliteit uh, precies gelijk houden? Nee, het. Uh, je moet. Zo, je, zoals je ziet, ze staan hier ter plekke, worden ze schoongemaakt. We hebben niet uh, van tevoren om, om 16 uur morgen. 2000 haringen weg staan te snijden. Alles wordt nu onder de mensen waar ze bij staan, wordt ter plekke schoongemaakt. Dus dat is een hele prestatie van de dames. Om nu even snel in 4 uur, dus even 2000 haringen. Komen. 2000 haringen, we zijn er nog wel wat. Uh, Hoe, hoeve, hoeve, hoeve, hoeve, uh, je, hoeveel, hoeveel, hoeveel, hoeveel, wat je dan nu met 2000 haringen uh, Nou, ik snap dat je 4, 5, 100 dat er nog wat. Nou, het eten een hele haring van, sommigen zeggen van, ik neem daar een stukje. Die delen een haring en die, die hebben aan 4,5 genoeg. Maar sommigen die, die eten erachter op, dat maak je ook mee vandaag. En ik kan, we staan nu al dus kunnen we het gerust zeggen. Maar hou, geef je ogen... De... Ja, er zijn voldoende mensen. En ik hoorde net al een aantal van twaalf zelfs. Ja, ik vind het een hoop. Mensen genieten ervan. Het is een, uh, weet je, die, die... Ze komen mij, 364 dagen komen die mensen mij handel brengen. En ik vind het leuk om één keer per jaar iets terug te doen voor, die, voor, de, voor, de, voor mijn vaste klanten. Uh, de mensen kopen een strippenkaart. Zodoende heb ik een adressebestandje. ze zijn 600 uitnodigingen verstuurd. Uh, die haringen, die mogen ze hier gratis gaan, gaan proeven. Want ik ben alleen maar nieuwsgierig naar hun, uh, uh, naar hun reactie daarop. Maar ik vind het ook leuk om één keer per jaar weer terug te doen. Ze hebben allemaal twee consumptiebonnetjes erbij. Drankjes zijn, uh, zijn heel laag, drempelig vanmiddag. Dus 1 euro? Een eurotje. dus net zo bekend als wat ik op de Boulevard liek met de drankprijsjes. <lacht> dus ja, dat is, uh, het is, uh, mensen, je ziet mensen die, uh, die komen al aan de kar. Wanneer weer houden en... Uh, die vinden het alleen maar leuk. Dus uh, je ziet leuke reacties. Uh, en je, zeg, je zegt net uh, mensen van de strippenkaart. Dus daar heb je klantenbestand. 600 ja. mensen. Als de mensen nu naar de radio zitten te luisteren. Zijn ze dan ook welkom? Nou ja, dan, weet je. het. Uh... Als iemand zich nu gaat, gaat bellen naar jullie, stuur ze gewoon maar door. weet je dat, uh, die, die twee meer of minder, dat maakt me ook niet uit. Als iemand echt wil komen om het mee te maken, stuur ze gerust maar door. We zitten in de Watstraat nummer twee. En dan hoop ik dat ze me volgende, uh, komende winter ook een paar eurotjes gunnen op de boulevard. En dan uh, heb ik toch weer wat gewonnen. Dus laat ze me komen. Ja, want je staat normaal gesproken op de boulevard ja, met je car, met de zeemee in. Hoe lang sta je er nu al? Vanaf uh, 2002 kocht ik het oude kleine kioskje. Uh, 2003 ben ik met een uh, verrijdbare kar moest ik gaan staan van de gemeente. En de huidige kraam die we nu hebben die is vijf jaar oud. Dus dit is, dit is mijn derde, derde zo gezegd. Heerlijk. Ja. Er komt nog steeds allemaal goede vis uit. Hier gaan de haringen nou, als warme zoete broodjes over de toonbank. Ik zag net uh, ook mensen rondlopen met gewone haringen en, uh, om uit te delen. Is dat één van de vier? Ja, nee, die uh, haring wat ze, dan, uh, wat ze nu ronddelen... dan zeggen ze ook van dit is haring A of dit is haring B. Nee. Dat, dat hebben we al voorgewerkt. Uh, Even op een schaal dat een beetje de drukte van de kraam af is. Want je ziet bij sommige steentjes een rij... Uh... Een rij tot buiten... Een rij te buiten bijna komen. Dus uh, een beetje mensen zijn welkom. Maar beter, ze moeten wel even begrip voor hebben dat het uh, een beetje druk op dit moment is. Het is om drie uur begonnen. Tot te laat duurt dit? Tot zeven uur. Tot zeven uur vanavond. Nou, ik ja. wens je heel veel succes. Heel veel plezier. Dankjewel. Dat uh, gaat wel weer goed komen. En volgend jaar weer? Ja, ieder jaar. En welke, welke haring gaat winnen, denk je? Nee, dat uh, ga ik nog niet. A, B, C ja. of D? Volgens mij weet hij het wel, hè? En C is één leverancier en B en D is één leverancier. En welke leverancier ik uh, altijd had, dat... Uh... De, vaste, de vaste klanten, die, uh, die zullen het vast wel... Weet je, dat heeft mijn vaste leverancier natuurlijk. De mensen zijn al gewend, jaren en dag, dat ik deze, deze leverancier heb. En nu zit er opeens iets anders bij, dus... Uh, hij kan het AD wel winnen, maar mijn klanten zijn wel een bepaalde smaak al gewend. En als hij van het AD ko wint, komt hij op je kar? Uh, anders begin ik er niet aan. Zo'n zo dag dat kost genoeg. En, uh, ik was zelf nieuwsgierig naar die smaak. Maar ik laat mijn klanten niet voor niks mee proeven. Weet je, Anders dan, uh, dan moet hij er niet aan beginnen. Hele goede actie, Patrick. Dank je wel. Ook namens alle bezoekers. Goed zo. En tot uh, snel dan maar Heel aan goed. je kar op de boulevard. Leuk, dank je wel. Hey Maurice, het is uh, lekker gezellig. Waarschijnlijk in de lans van uh, Patrick in uh, Nieuw-Noord. De Watstraat nummer 2. Voor de luisteraars die uh, welkom zijn, hè, moet ze even zeggen van ik ben van CFM. Ik heb het gehoord. <laughs> en dan kunnen ze meeproeven aan de haring van uh, Patrick. Ja, helemaal mee eens. Oké, okay, nou heel veel uh, plezier nog. We komen zo meteen in de derde en laatste uur van dit programma zeker nog even bij je terug uh, Maurice. Is helemaal goed, Rob. Ja. Ga jij eens even een paar lekkere proefers uh, aan de tand voelen? Wat ze ervan ik ga vinden. Dus even, ik ga even fijn proeven. Even fijn proeven. Doe je helemaal goed. Fijn, hè? Dankjewel, Maurice. Les de Rome dans ta voix tourner la tête, tu me fais danser du bout des doigts comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude mais es-tu devenu muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus?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 En dat was de nieuwe zin van Stromeo da Fencesaria bij CFM. Daarvoor schakelen we live over naar de loods in Nieuw-Noord. Aan de watstraat nummer 2. De loods van de Semimin. Daar is om drie uur vanmiddag gestart. De haringproeverij. Viertal haringen, dat moet uitgekozen worden. En de allerlekkerste, dat wordt de nieuwe haring van de Semimin. Nou, mocht je daar nog even langs willen, dat kan. Zeg dat je van CFM bent en dat je het in de uitzending gehoord hebt. Dan kan je ook even lekker mee proeven in een haring. En een drankje, dat kost maar 1 euro. Dus tot 7 uur, iedereen al daar, van harte welkom. Zo meteen zijn we er weer na 4 uur.